En een voorspoedige start. Dit is door al negens met het NOS-journaal. Het Uur van de Waarheid nadert voor het kabinet. De komende uren moet blijken of het de VVD en de PvdA lukt... om de crisis over de zorgplannen te bezweren. De hele dag is er op allerlei niveaus overleg. Daarbij zijn onder andere de top van het kabinet, minister Schippers... en de fractievoorzitters Samsom en Zijlstra betrokken. De discussie spit zich toe op de vraag of de VVD genoegen neemt... met de opstelling van de PvdA. De drie PvdA-Eerste Kamerleden die tegen de zorgwet hebben gestemd... willen nog niet zeggen of ze wel akkoord gaan met een aangepaste wet. Vanwege de problemen in Den Haag gaat premier Rutte niet naar de EU-top in Brussel... en heeft gevraagd of premier Bettel van Luxemburg ook namens hem het woord wil voeren. De Amsterdamse AIX-index heeft de grootste stijging meegemaakt van dit kalenderjaar. De beursindex sloot 3,2 hoger op ruim 416 punten. Beleggers zijn blij met de aankondiging van de Amerikaanse centrale bank... de Fed van gisteravond. Die beloofde de rente voorlopig nog niet te verhogen. Ook de andere beurzen in Europa boekten stevige winsten. Unilever heeft een hoge boete gekregen van de Franse mededingingsautoriteiten. Het bedrijf moet 170 miljoen euro betalen... voor het maken van verboden prijsafspraken met andere bedrijven. In totaal deelden de Franse autoriteiten voor 345 miljoen euro aan boetes uit... voor prijsafspraken over schoonmaakmiddelen... En ruim 600 miljoen voor afspraken over verzorgingsproducten. In de Duitse stad Potsdam, net buiten Berlijn, zijn 10.000 mensen in veiligheid gebracht na de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom van 250 kilo kwam tevoorschijn bij werkzaamheden rond het centraal station van Potsdam. Treinverkeer is stilgelegd en in een straal van 800 meter zijn huizen en kantoren ontruimd. Ook het parlement van de deelstaat Brandenburg en ministeries zijn ontruimd. Het weer is bewolkt, af en toe regen of motregen. Het is 11 tot 14 graden bij een vrij krachtige en aan zee harde zuidwestenwind. Morgen eerst regen en later breekt vanuit het noordwesten dan de zon door. Dit was het ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De meeste files in de Randstad zijn aan het oplossen, behalve aan de oostkant van Amsterdam. Daar gaat het toch wat moeizamer, na het ongeluk vanmiddag bij Knoop het Nuidenberg. Dit zijn de files van drie kilometer en langer. De A1 Amsterdam Amersfoort bij Muiden zes kilometer en richting Amsterdam bij Muiden-Oost vier. De A2 Utrecht Amsterdam bij Knoop het Amstel vier kilometer, daar is ook een rijstrook dicht. Op de Gaasperdammerweg de A9, Amstelveen-Diemen, voor Knoop diemen 5 kilometer. Op de A10 de ring van Amsterdam, in beide richtingen voor het knooppunt Watergraafsmeer, 4 kilometer naar de A1. En ook op de lokale wegen in Amsterdam-Oost is het nog steeds slecht. De A12, de Nage-Utrecht, springt eruit tussen Gouda en Nieuwebrug, 9 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de ring van Rotterdam de A20, gouda ook van Holland, bij Rotterdam Centrum nog 3 kilometer file.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 And in the night, falling stars out of the sky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 Kerstis it. Hoyo of ZFM. ZFM. Z. you, there's just something about you, Dude. FM Listening to the wind of change Soms is het wel een beetje jammer dat dat altijd nou weer net een minuut voor achter zo'n plaatje wordt uh, door Bob wordt ingestart. Maar goed, we gaan hem toch maar even draaien. In shalemar!